1 uur, René van Brakel met het NOS Journaal. In het zuiden van Kosovo zijn minstens 7 mensen omgekomen door een lawine. Reddingswerkers zoeken nog naar drie vermisten. Eerder werd al wel een meisje levend onder de sneeuw vandaan gehaald. Het gebied wordt al twee weken geteisterd door strenge winterweer.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 De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Maine gewonnen. De overwinning levert hem weinig kiesmannen op, maar is toch belangrijk. Verlies zou zijn vierde nederlaag op rij zijn geweest. Romney kreeg onverwacht veel tegenstand van Ron Paul. De overwinning is dan ook krap. Romney wint met een verschil van maar 3 procent. In 2008 won hij de voorverkiezingen in Maine ook al, maar toen met veel, minder stemmen, pardon, met veel meer stemmen.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 Hij kwam tien jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. Een deel van zijn voorstelling gaat daar ook over. De jury omschrijft Haddaf als een absoluut juweel... en noemt de voorstelling gedurfd. Het Leidse Cabaret Festival heeft bekende namen voortgebracht... zoals Sanne Wallis de Vries, Najib Amhali en Javier Guzman. Het weer, vannacht af en toe wat wolkenvelden. In het noorden min vijf, in het zuiden kan het twaalf graden vriezen. Overdag eerst in het noorden wat sneeuw... die later overgaat in regen of ijzel en zich uitbreidt over het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BMus terragen. Jongens, ik heb echt ongelooflijk lopen rennen. Als je denkt wat adem die vrouw zwaar. Inderdaad. Ik stond hier beneden een kopje thee in de hand. Het sigaretje erbij. Nee mam, ik rook nog steeds niet. Nou, sigaretje erbij. Starend naar de sterrenhemel en denkend. De show van vannacht. Ja, de show van vannacht. Wat dreigt het een mooie show te worden. Goed, en toen was ik in één keer bijna te laat. Ik hoorde het nieuws ik deed potverdorie, ik moet naar boven. Ik moet met je gaan kletsen over onafhankelijkheid binnen je relatie. Want daar gaan we het vannacht even over hebben. Grenzen stellen binnen je relatie. Hoe doe je dat? Is het belangrijk? En waarom is het dan belangrijk? je hebt van die stellen, en ik dreig er soms ook wel eens eentje te worden... die het zo lekker vindt in de relatie, zo lekker... dat je al heel snel in dat soort wijgevoel komt, hè? Ja, wij vinden dit een leuke film. Ja, wij eten graag spaghetti. Ja, wij gaan lekker graag op zaterdagmiddag winkelen. En voor je het weet, kijk je naar jezelf en denk je... waar ben ik eigenlijk in deze relatie? Ja, is dat een herkenbaar dilemma? Hoor ik heel graag van je. Of ben je zo'n ongelofelijke, onafhankelijke man of vrouw... die heel goed weet nou, dit is mijn leven en dit is de relatie. En op deze manier bewaak ik mijn eigen leven... en ik zorg dat ik autonoom blijf. Ik ben heel benieuwd. Onafhankelijkheid binnen relaties. Is dat überhaupt een onderwerp? Is het belangrijk? Of is het gewoon oké okay om met elkaar te versmelten... als je van elkaar houdt? 0800 1121. 0800 1 1 1. Je mag ook even sms'en. Dat doe je naar 9090. Tik het wordt je lust in een spatie, en dan of je dat belangrijk vindt, onafhankelijkheid. Nou ja, straks gaan we lekker naar Boyd's Bar, onze vrienden in Boyd's Bar. En we gaan bellen met Wil, maar eerst... <laughs> ik heb een eerlijke plaat staan. Toch een beetje om het weer een klein knipoogje te geven. Informer heb ik met Snow. What's up, running up on the block, you know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, word, Informer, you don't say that I'm a stormy ag of lamb I'll keep on going down Take the man that says he a stormy stamp Somebody out of lamb I'll keep on going down you know say that I'm a stormy ag of Take the man that says he didn't a stormy stamp Somebody keep on going down He said I'm not coming at the down the lane. Ale, Rainy can pot you through, through my window So they put me in there, back the car at the station From that point I'mma reach my destination With the destination is reaching out of East tension With a look down my pants, look up my bottom So informer, you know say that I'm a snowman, I go play I'll keep on bumbling down Take the man that says say that I'm a snowman, somewhere I go play I'll keep on bumbling down Informer, you know say that I'm a snowman, I go play I'll keep on bumbling down Take the man that says say that I'm a snowman, I go play From there, so Because the all they think Them have more power They're born to fall Me, say, so Warm. If I want me for to use The once to name me Call me lover love who be calling On the one Tell me I'm me lover In my heart Down to my belly Mr. on Summer, snow Me, I'll be cool And deadly It's the one Empty shine And the one that is snow Together we all have Come a tornado In farmer. You know, say that I'm a stormy, I'm a flame I like on going there Take the man that said, say that I'm a stormy, start somewhere down the land. I'll keep on da. there, I'm a informer I'm sitting I go I Take the man say the I So, this <laughs> song for me, you better listen for me. This song for me, you better listen for me. Bring me the bugger for the phone with the guns. They say, on the art to cut down. But in an I say, where you come from? People, them say, you come from Jamaica. But my born and raised in the big town, I don't know no. People people, man, is all I'm No, shoes are them to and I'm a Show, with me about another one to so we farmer. You know, say that I'm a stormy, I go blame. Aliki boom boom them. Take the man and say, say that I'm a stormy, start some mud and land. Aliki boom boom them, in farmer. I'm go I like boom, boom, and keep down. Take the man, I'm to keep down. Come with a nice young lady, intelligent, yes she jungle in a hurry. Everywhere me go, me never left for a all. You yes, say that it's no me, I go, the rum dance man. Rum it in a dancer, lean in a nation -a. You never know, say that I'm no me, I the boom, shaka, tell me, never lay you down dance, nothing. I'm a born dancer. You said that I'm a me, I go reaching at the top, so in farmer You know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, bum, bum, Take the man, I say, that I'm a snowman, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, I start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, start, Turn informer Infarmer, you know, said that miss me, I go I bumble now, take the man that says it, and I must know me, somewhere down in. I bumble now, Informer. you know, said that miss I go lamb. I leaky bumble bum take the man that says it, and me, somewhere down in. I keep bumble bum Vannacht in Lust hebben we het over onafhankelijkheid binnen je relatie. Grenzen stellen binnen je relatie. Een best wel moeilijk ding. Want aan de ene kant wil je jezelf geven in een relatie... maar aan de andere kant is het ook belangrijk dat je goed in de gaten houdt... wat nou eigenlijk wel en niet werkt voor jou. Straks gaan we bellen met Wil zoals we elke week bellen met Wil En die legt uit uh, waarom uh, autonomie leidt tot betere seks... Willem, als seksuoloog, weet dat. Maar eerst even naar onze vrienden in Boys Bar. Elke week mogen we stiekem meeluisteren met een collega of vijf. Deze week zijn het Stef, Michelle, Bette, Barry en Fiep. Die praten over zelfstandigheid binnen relaties. Hoe werkt het eigenlijk? Boys Bar. Boys Bar. Zelfstandigheid. Ja, zelfstandigheid. In alle opzichten, van in een relatie, of het is een beetje moeilijk om samen te vatten in alle opzichten, maar zelfstandigheid voor mij in een relatie, heeft er veel meer mee te maken dat je, oh. um, even een heel flauw voorbeeld, wat altijd aangehad wordt, dat je niet dezelfde regenjas hebt en dezelfde fiets hebt samen, maar dat je... Dus je dus, eigen identiteit behoudt. Ja, dat je echt je eigen identiteit behoudt, dus dat je <klaar> uh, maar dat je elkaar ook de ruimte geeft om die identiteit te behouden, dus... Um, uh, weet je, als, uh, uh, als mijn vriendin een keer zonder mij op vakantie wil... omdat zij, uh, nou ja, omdat zij het te gek vindt om uh, twee weken lang in de regen ergens te zitten. En ik, uh, ik hou daar niet van. Uh, maar als zij dat wil doen, nou prima, ga dan maar lekker zonder mij op vakantie. Ja. En, uh, en tegelijkertijd verwacht ik dat als ik thuis uh, heel hard, uh, heel hard uh, muziek aan wil hebben... omdat dat bij mij past, ja, dat ze dat ook even een uurtje tolereert. Dat je elkaar ja. die ruimte geeft. Zelf keuzes maken, ik denk dat dat... Uh voor mij het belangrijkste is. Dat je in ieder geval altijd jezelf je keuzes kan maken. Voor ja. jou? Um, nou ja, dat zit hem ook vooral in, in, in emotionele onafhankelijkheid. Dat je um, je niet laat uh, beïnvloeden... ook door iemands gemoedstoestand of zo. Dat je um, als hij chagrijnig is... Ik ben, ik ben nogal een, een, een, een spons wat dat betreft. Ik ben heel erg, kan heel goed emoties van andere mensen absorberen. En dat kan ik ook doen op het, op het werk of in familiaire situaties. Maar dat kan ik dus ook bij hem hebben. Dus als hij slecht gehumeurd is, dat ik ook slecht gehumeurd word. En als hij vrolijk is, dat ik ook vrolijk ja. word. En ik probeer dat wel echt te remmen, al lukt dat eigenlijk bijna nooit. Um, ja, dat, dat vind ik heel lastig. Ja, ik, ik herken dat wel. Ja, dus ik vind het ook, zou het ook wel heel goed vinden om het te leren, weet je wel, dat als hij chagreinig is, dat om dat gewoon te laten. En dat je een beetje boter op je hoofd hebt. En dat jij dan denkt: ja, ik ben vanochtend wel goed met een goed been uit bed gestapt. Goed, ja. <laughs> ja. Ik, heb dat, uh, ik, heb dat, ik heb dat sinds kort onder de knie. Ja? Ja, ik heb oh, dat sinds gedaan. kort onder de knie. Wat is de truc, dat ja, is het truc. Ja, nou, de grote truc is: um, ja, eigenlijk, nou ja, ja, heel, ja, om je er gewoon geen reeds van aan te trekken, maar dat is heel moeilijk. Dus om dan iets te doen waar jij heel blij van wordt... Weet je wel, pak een vrolijk boek of, of zet een koptelefoon op... en ga lekker muziek luisteren en sluit je van hem even af. Maar voel jij, voel jij dan ook niet de verantwoordelijkheid om haar op te, op te fleuren? Nou, als ik dat probeer, dan wordt ze des te <laughs> Dus dat gaat Lijkt niet werken. Okay. Ja, onze vriendin Boys Bar, eerlijk en openhartig over hun relaties... en hoe afhankelijk of onafhankelijk ze zijn. Jongen, ik wil even een stelling bij je neergooien. Moet je soms compleet egoïstisch zijn om toch een beetje een goede relatie te hebben? Is het goed om, dat kwam net even voorbij, om je soms volledig af te sluiten... voor het humeur of voor de mening van je vriend of vriendin? En is dat goed voor je relatie? Of moet er altijd, altijd, altijd water bij de wijn gedaan worden? 0800 1121. 0800 1121. doe je naar 9090. Tik er wordt je lust in. Een spatie. En dan of je vindt dat je soms flink egoïstisch mag zijn in een relatie. Of dat je vindt dat soms, of eigenlijk altijd, water bij de wijn moet worden gedaan. Straks ga ik bellen met Sarah. Die gaat mij uitleggen hoe je, als je je grenzen die stelt, verslaafd kan raken aan relaties. Maar eerst Jason Murray.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 Even if the skies get rough, I'm giving you all my love, I'm still looking up. Ja, aan de ene kant wil je gewoon lekker je eigen leventje houden, je eigen ding blijven doen, je eigen keuzes maken. Nooit iets overleggen en gewoon altijd, het liefst als het kan, je eigen zin doordrijven. Maar aan de andere kant heb je ook dat romantische gevoel. Dat je wil samensmelten, je wil met z'n tweeën één worden. Je wil dat je elke zin begint met... wij vinden dit leuk, wij houden van, wij, wij, wij, wij, wij. Waar ligt de grens, en belangrijk, waar ligt die grens tussen de laken? Zelfstandigheid in relaties hebben we het vannacht over. Wil Berghuis, goedenacht. Ja, goedenacht, hallo. Wil, onafhankelijkheid binnen een relatie. Is dat belangrijk voor je seksleven of hoef je daar niet zo mee bezig te zijn? Ja, dat is wel, uh, wel een dingetje. Uh, voor de een natuurlijk wat, wat meer dan voor de ander. Maar de een heeft echt een stuk, ja, ik noem het vaak autonomie. Ja. Uh, omdat de relaties zich toch in dat spanningsgeld begeven. Hè, tussen autonomie aan de ene kant, maar toch ook die verbinding aan de andere kant. Dat jij net zei, hè, het lekkere wijgevoel en alles lekker samen doen. Ja. En ik ken relaties waarin echt, nou, die poepen bijna samen. Werkelijk, die doen alles samen. Dat ik denk, oh, ik moet er niet aan denken. Dat zie jij in je praktijk. Right? Ja, ja, ja elke in de omgeving. Met... Ja. Oh, ja. Je moet er een beetje van kotsen. Ja, ja waarom? Ik vind, ook niet, ik vind het ook niet super, maar wat is daar vreselijk aan? De, het wij ja, Wij vinden dit leuk. Wij gaan altijd dit doen. Wij houden ja. niet van dit. Wat is daar nee. mis mee eigenlijk? Ja, nou, het past niet bij mij. <laughs> ik bedoel, het zou mij afschuwelijk lijken om echt alles samen te doen. Maar je hebt stellen die er heel gelukkig mee zijn. Dus ik zal er het laatste over zeggen als je daar alle twee gelukkig mee bent. Maar ik merk nog alles, en dan komen ze bij mij, dat er verschillen in zitten. Dat de een zegt, ik wil alles samen doen. En de ander zegt, nee, ik wil veel meer eigen ruimte. En ik wil ruimte voor eigen dingen. En ik hoef niet alles met jou samen te doen. En ja, daar hebben, sommigen hebben daar toch wel eens last van. En uh, komen daarmee in de knel. Ook, uh, ook seksueel gezien. En wat levert dat op, inderdaad, die verschillen? Uh, wat levert dat dan op qua problemen tussen de lakens? Ja, nou, qua seksualiteit uh, zit je ook tussen, heb je ook te maken met verbindingen. Want vrij is natuurlijk een prachtige manier om je te verbinden. Maar om te genieten, ja, dat is weer eigenlijk iets uh, heel erg egoïstisch. Hè? Dan moet je weer een heel groot stuk autonomie hebben om te kunnen genieten. Dus uh, wat bedoel wil je, je daarmee? echt lekker genieten. Wat zeg je? Wat bedoel je daarmee? Je moet een beetje egoïstisch kunnen zijn om te genieten. Ja, nou, je kunt je voorstellen als je vrijt. En met name is dat heel herkenbaar in het moment net voor het klaarkomen. Dan moet je heel erg gericht zijn op jezelf. Dan zeg ik altijd, moet je een beetje egoïstisch kunnen zijn. Dan moet je niet zitten denken aan de ander, vindt de ander het wel lekker, vindt de ander het wel fijn. Nee, dat moet je helemaal los kunnen laten en puur op je eigen genot geconcentreerd zijn. En dat is met name voor vrouwen die heel erg op de verbinding gericht zijn heel lastig. Mannen kunnen dat over het algemeen wel beter. Omdat die wat minder zich richten op de verbinding. Maar wat meer op de autonomie. Ja. Nu hadden we vorige week een show, wil En die ging over uh, religie en seks. Mm -hmm. um, en daar werd um, gezegd door uh, Ilonka. Schrijfster van het boek Geloven in Seks. Yeah. Um, dat als je gelooft. Uh, en gewend bent om jezelf niet op nummer één te zetten, maar uh, of, of een heer, een god of een partner. Mm -hmm. En dat als je het doel hebt om zoveel mogelijk genot te schenken aan die partner, dus niet egoïstisch eigenlijk, mm -hmm. dat je dan de beste seks hebt. Ja, nou, daar verschillen wij over van mening. Oké, okay, dat kan. <laughs> ja, Kijk, nee, ik, ik wil. Ben, nee, ik vind echt dat, uh, de, en daar schieten heel veel mensen in tekort, dat ze zichzelf tekort doen dat met name vrouwen weer heel erg gericht zijn op hun partner... en daarmee zichzelf vergeten en dan na een paar jaar erachter komen van ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik lekker vind bij het vrije. En dan moet je weer even een paar stapjes terug en toch weer eens voelen van hoe het is hè, om zelf te genieten. Ja. Uh, dus net als masturberen is vaak ook een, een prachtige manier om van jezelf te genieten. En dat kan heel veel toegevoegde waarde hebben als je goed kunt masturberen tijdens het vrije. Wat voor soort ja. problemen, Wil? Want je vertelt nu, um, als je dat niet in de gaten had, eigenlijk je eigen grens, je eigen... ...onafhankelijkheid binnen een relatie, dan kan je daar problemen mee krijgen uh, mm -hmm. in bed. Wat voor soort problemen, wat voor concrete problemen belanden er bij jou op de bank in de praktijk? Ja, bijvoorbeeld een heel uh, concreet probleem is dan uh, pijn bij het vrijen bij vrouwen. Pijn bij het vrijen? Ja, pijn bij het vrijen, is dus pijn bij de gemeenschap. Dat ze pijn ervaren op het moment dat die penis naar binnen gaat... ...omdat ze zelf helemaal niet meer opgewonden zijn. En mm -hmm. dan vraag ik dat ook na, van, ja, ben je zelf wel opgewonden? En dan weten ze dat eigenlijk helemaal niet. He, dus dan zijn ze zo gericht op die anderen om die naar de zin te maken en gemeenschap te hebben... terwijl ze er eigenlijk zelf, lichamelijk en, en uh, psychisch nog helemaal niet aan toe zijn, helemaal niet opgewonden zijn. Hmm. Nu dus noem dat, je uh, een, een typisch vrouwenprobleem. Zijn er ja. ook typische mannenproblemen? Dus mannen ja. die te veel willen geven in bed, ja. bijna ja. niet gewissen durven zijn. Waar, waar lopen die ja. te gaan? Nou, die, die krijgen te maken met een erectiestoornis, die krijgen te maken met een opwindingsprobleem. Die kunnen ook hetzelfde eigenlijk ook die opwinding niet meer goed ervaren omdat ze te gericht zijn op die ander en daar vaak negatieve gevoelens bij krijgen... zoals onzekerheid en angst en mm. prestatiedruk, waardoor die erectie verdwijnt. Mm. En dus je moet in je seksualiteit, daar ben ik echt van overtuigd... En moet je ook gericht kunnen zijn op jezelf. Uh, ook op de ander, maar ook op jezelf. En dat maakt het ook wel heel uitdagend, maar tegelijkertijd ook best wel moeilijk. Ja. Ik denk dat er veel mensen zijn die iets van wat jij nu vertelt toch wel herkennen. En die vragen zich misschien af, hoe oefen je dat? We hebben dus nu het inzicht gehad, oké, okay, je mag ook, sterker nog, het is goed om egoïstisch te zijn in bed, want uiteindelijk doe je daarmee soms je seksleven goed. Hoe oefen je dat, egoïstisch zijn in bed? Ja, nou klinkt egoïstisch, klinkt natuurlijk altijd een beetje negatief, maar zo bedoel ik het niet hoor. Maar op jezelf gericht, je mag best zelf aangeven van uh, ik vind dit lekker en voor jezelf opkomen. Dus als je aan het vrije bent en je merkt van nou dit vind ik niet zo lekker of daar geniet ik niet zo van of ik voel er niet zoveel bij, dan mag je dat ook best communiceren. Of als je van jezelf weet, oh dat zou ik lekker vinden als hij of zij dat nu doet, dan mag je dat ook best aangeven. Dus dat bedoel ik een beetje meer assertief zijn als assertief. het ware in plaats van uh, egoïstisch. Oké, okay, ja. assertief beter wordt ook denk ik inderdaad. Ja. Wil, wat goed dat je ons heel eventjes hebt meegenomen in die wereld van onafhankelijkheid. In je seksleven. Ik denk dat er ontzettend veel vragen zijn. Die zijn er altijd sowieso voor jou. Die mogen naar lust.bnm.nl. Dat mogen vragen zijn over het onderwerp. Maar mogen ook allerlei soorten vragen zijn. Wil weet overal antwoord op. Maar het is, een leuk, uh, het, is een, het is een leuke vraag om mee te beginnen. Durf je dat? Durf jij assertief, egoïstisch op jezelf gericht te zijn in bed? Durf je dat? Ben ik heel benieuwd. Naar nou, 0800-1121. 0800-1121. kan ook even sms'en. Doe dat naar 90-90 ticket, wordt je lust in, een spatie, en of je dat durft en waarom je dat dan durft. En als je dat niet durft of niet nodig vindt, assertief zijn in bed, onafhankelijk zijn in bed, wil ik ook graag weten waarom dan niet. Wil, ik bel je straks weer. Nou, ik ben heel benieuwd op alle, naar alle antwoorden. Ja, ik ook. Oké, okay, tot, tot straks. Hoi.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 And I will not let my future go on without the help of my soul. Prachtige tekst van Greg Holden. Anne, durf jij het egoïstisch te zijn in bed? Precies aangeven wat je wil assertief zijn, wat Wil net zei, Wil Berghuis. Um, jij ja, lijkt me iemand ja, die daar wel goed eerlijk, in is. Ja, ik wel eerlijk, ja. Geef ja. eens een voorbeeld, Anne die eerlijk is in bed. Eh... Um, nou, ik, zeg, ik heb wel eens tegen mijn vriendin gezegd... ik zeg, uh, je moet iets meer als een tijger zijn. Iets, iets meer een tijger zijn. Iets toe. minder knuffelpoesje, iets, iets meer tijger. Iets meer tijger in. Dus, uh, nou, dat is heel geinig als dat dan uh, opeens die tijger naar buiten komt, zeg maar. Dat je dan denkt van, oh ja. naar nou aanleiding dus, van, dan van dan mijn zeg, aanwijzingen. En wat doe je nou? zeg ja, ik ben een tijger. <laughs> Anne, we hebben het vannacht over uh, zelfstandigheid binnen relaties. Wij maken samen deze show... Ja. Nou ja, samen werken ontzettend veel mensen. Helpen op allerlei manieren mee. De Mensheid Boets Bar. Onze geweldige Brad Pitt van een technicus. Um, maar wij, uh, wij brainstormen aan het begin van de week over deze show. En jij zegt, we gaan het hebben over zelfstandigheid binnen relaties. Ja. We gebruiken toch stiekem altijd onze eigen liefdeslevens. Onze eigen sekslevens. Om ons uh, te laten inspireren ja. welke onderwerpen ja. we gaan doen. Ja. Zelfstandigheid binnen relaties. Moet je... Een soort van samensmelten als je diegene tegenkomt waarvan je denkt... nou, ik wil met jou een tijdje zijn. Of is het heel goed om heel afgescheiden die eigen levens te hebben? Ik denk dat het heel goed is om niet je dromen en je passie... en je ambities op te geven voor je partner. Okay. En dat vooral ook niet van de ander te eisen. Nee, dat vind ik best een goede scheidszijn. Maar nu hebben we het over dromen, ambities, passies... Gaat misschien over werk, mm -hmm. dingen die je graag doet. Ja. Uh, laatst in het programma 24-7, wat wij ook maken... elke maandag en vrijdag op Nederland 3... hadden we een leuk verhaal van een jongen die een uitnodiging kreeg. Uh, een Nederlander, geloof ik, of een Belg... die uh, naar Amerika kon verhuizen om daar voor Facebook te gaan werken. Facebook uh, zou een fantastische salaris krijgen, een ongelofelijke baan. Is uiteindelijk niet gegaan omdat hij zijn vriendinnetje niet achter ja, wilde dat laten. dat zou ik niet doen. Nee, daarvan denk ik. Inmiddels uh, is het uh, duidelijk dat hij 5 miljard dollar is misgelopen met die keuze. <laughs> Zoals Leon Verdonschot haar noemde, het meisje van 5 miljard. die vriendin <laughs> die ervoor heeft gezorgd dat hij in Nederland blijft. Nou, dat is een, dat is een mm -hmm. extreem voorbeeld van daarvan denken denk ik wel. Meer mensen van, goh, wat een kans heb je laten mm -hmm. schieten. Maar er zijn natuurlijk veel subtielere uh, onderwerpjes ja. die veel moeilijker zijn. Ja, nou ja... Uh... Ik denk, ik zat van de week op de bank en ik heb een huis gekocht. Ik woon in mijn nieuwe huis en ik heb een vaste vriendin. En ik ga s ochtends naar mijn werk en ik kom s'avonds thuis en dan kook ik. En dan ga ik slapen en dan ga ik weer naar mijn werk. En dan vrijdagavond, mijn vriendin heeft een hele drukke baan... dus vrijdagavond zie ik mijn vriendin pas. En dan zaterdag breid ik een beetje de show voor en dan gaan we wat leuks doen. Zaterdagnacht ga ik hierheen, doe ik dit programma. Ja. Zondag slaap ik uit, zie ik mijn vriendin... En dan begint het weer opnieuw, ga ik weer naar werk... zie ik mijn vriendin weer de hele week, door de week niet. In één keer schoot die week, week na week voorbij. Ja. In je systeem, en toen dacht je? En toen dacht ik... Jeetje, wat leef ik in een vast patroon... en ik ben nog maar 21. En ik heb zoveel onrust in me. Onrust, leg eens uit. Gewoon, gewoon jong zijn, uh, gekke dingen doen, uh, vrienden in de kroeg, door de week ook naar de kroeg af en toe. Dronken N worden op dinsdag. Ja, niet zo'n volwassen leven. En, wat ik heb. en hoe vertaalt zich dat dan naar het onderwerp waar we vannacht over hebben? Afhankelijkheid of onafhankelijkheid binnen de relatie? Nou, relaties. toen ben ik met mijn vriendin gaan praten. En toen kwamen we ook wel achter dat, juist door dat vaste patroon dat we hebben, en zij is iets ouder, dus dat dwingt ons ook wel om een beetje meer een ouder leven te hebben. Ik bedoel, ik kan haar niet meesleuren in mijn studentenleven... wat ik eigenlijk wil hebben. Dat moet ik ook niet willen, want dat past niet op dit moment bij haar. Zij heeft die fase al gehad? Ja. Zij is 28? Ja, 27. Ja, dus iets ouder, jij 21. Zij ja. heeft die studentenfase en die onrust al gehad. Ja, dus ik kan haar niet meeslepen in daarin meeslepen. Dus moeten we elkaar wat losser laten. Is dat moeilijk? Um, nou ja, je gaat denken als je elkaar alleen in het weekend ziet... en je gaat elkaar in het weekend ook nog loslaten. Um, weet je, waar bestaat je relatie dan uit? Dat is het moeilijke, hè? Met het, dat hele grenzen. Wanneer, wanneer heb je je grenzen zo dik, dik gestreept uh, uh, neergelegd... Ja. Dat, je, dat het een soort aparte levens zijn geworden? Ja. En, en wanneer zit je te... te soort uh, astmatisch ja. dicht ja. op elkaar? Ja. Ja, Moeilijk. Maar, dus... dus nou ja, we laten, dit weekend hebben we het geprobeerd. Nou ja, het weekend is nog niet over. Maar voor de, ik ben gisteren lekker uit geweest tot vier uur s'nachts. En zij is gewoon op tijd gaan slapen om elf uur. En uh, uh, vandaag ging zij heel vroeg schaatsen. En ik heb lekker uitgeslapen, een beetje met vriendinjes op het terras gezeten. En s'avonds zagen we elkaar even op de gracht, op, op het ijs. En daarna ging zij met vriendinnetjes nu even een borrel doen. En ik ging even slapen voor de show. En toch... Toch die vrijheid. En dan als je elkaar ziet, ik, ik denk toch dat het beter is. Want ik heb nu zoveel dat ik denk van... ja, ik heb wel weer zo'n leuk weekend ook gehad. Ja, dus jij zegt... die extra vrijheid, die, die extra dose zelfstandigheid... die werkt voor jullie. Ja, en ja, je moet kijken hoe dat loopt natuurlijk. want Misschien na een tijdje denk je... ja, maar waarom hebben we een relatie als we elkaar nooit zien? Ja, als we zo langs elkaar heel leven. Ik krijg een sms binnen van Els. En Els schrijft... zogenaamde zelfstandigheid in een relatie is gewoon angst. Angst om iemand dichtbij te laten? Eens of oneens? Oeh. Um, nee, want ik denk om iemand dichtbij te laten moet je gewoon open en eerlijk zijn over je gevoelens. En ik denk dat dat kan ook als je zelfstandig bent. Vind ik een heel goed antwoord. Ik wil het ook van jou horen. Wat vind jij van de stelling die Els hier dropt via de sms? Zogenaamde zelfstandigheid in een relatie is gewoon angst. Angst om iemand dichtbij te laten. 0800 1121 0800 1121. Als je wilt bellen, sms'en doe je naar 9090. Het woordje lust is het eerste woord dat je intikt. Dan laat je spatie vrij. En dan je reactie op onze stelling van Els. Anne, dankjewel. De rest van de show tot vier uur s'nachts uh, ben jij behind the scenes. Yes, dankjewel. Allerlei toffe dingen aan doen en het mogelijk aan maken dat we deze fijne show kunnen maken. Dankjewel, Anne. Lekker eten, goede films, fantastische Amerikaanse series, online shoppen naar schoenen, salsa dansen, mijn werk en thee of wijn drinken met vriendinnen. Nou, ik heb een paar van mijn verslavingen opgenoemd, maar wist je dat je ook verslaafd kan zijn aan relaties? Sarah Hofman, goedenacht. Goedenacht. Verslaafd zijn aan relaties. Er zijn een ja. aantal vrouwen en mannen die denken. Oh my god, that's me. En er zijn er ook heel veel die denken verslaafd aan relaties. Ja. Hoe dan? Ja, nou je kan eigenlijk van een relatieverslaving spreken als je relatie een soort obsessie voor je wordt. Uh, je weet vaak uh, met je verstand wel dat die niet goed voor je is, dat de relatie niet gelijkwaardig is, dat je niet helemaal krijgt wat je nodig hebt. Maar gevoelsmatig kun je niet stoppen met deze relatie. Je bent als het ware. Ja, je kunt er gewoon niet van loskomen, net als van een andere verslaving... zoals roken of drinken of uh, drugs. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een relatieverslaving. Ik denk dat dit uh. voor heel veel mensen wel alweer een stuk herkenbaarder klinkt. Het, ja. het zit niet helemaal lekker, nee. maar je gaat eraan werken, dames ja, en heren. je gaat er keihard aan je werken. Je gaat er maar aan werken, je ja. gaat eraan werken. Ik uh, keek op jouw website en ik dacht, ik lees even een stukje voor van die website. Ja. Ik voel me onzeker, ondergewaardeerd en afgewezen in mijn relatie. En toch kan ik maar niet van mijn partner loskomen. Ik voel nog steeds heel veel liefde en aantrekkingskracht. Zijn dit, geldt dit vooral voor vrouwen of geldt dit ook voor mannen? Nou, het is wel gebleken dat dit vooral voor vrouwen geldt. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen dat er ook steeds meer mannen uh, bij mij ook in de praktijk komen... die uh, hier ook mee uh, borstelen. Dus... Um... Mannen die bijvoorbeeld niet kunnen loskomen van een ex of van, van een vrouw die ze idealiseren, dat is, nou, dat is natuurlijk net zo goed een relatieverslaving. Ja. Soms hoef je niet meer in de relatie te zijn om wel verslaafd aan die persoon te zijn. Ja. Ja. Jij bent uh, uh, ervaringsdeskundige therapeut ja, als het klopt. gaat om relatieverslaving. Dat betekent dat jij zelf ook wel eens verslaafd bent geweest aan een relatie. Ja, dat hoe, klopt. Hoe ontdekte je dat bij jezelf? Nou, ik zat in een relatie, er uh, was ook een, eigenlijk een emotioneel onbereikbaar iemand. Uh, of ja, het hoeft niet per se emotioneel, maar het kan ook gewoon fysiek onbereikbaar iemand zijn. Dit was een getrouwde man, dus mm -hmm. dat is eigenlijk sowieso al onbereikbaar. Maar waar ik wel heel erg verliefd op was, en diegene was ook heel erg verliefd op mij. En je gaat dan je gaat hopen, op de, in de, het geloven in de illusie, dat je die relatie wel kan verbeteren. Dat jij er wel voor kan zorgen dat diegene wel voor jou zal kiezen. En je gaat heel erg je best doen om vooral aantrekkelijk te zijn, om leuk te zijn, om liefdevol te zijn. En ja, je verwijdert daardoor eigenlijk steeds meer van jezelf. En ja, je gaat eigenlijk jezelf aanpassen uh, om maar te voldoen aan het plaatje van wat diegene van jou wil. Dus, mm -hmm. ja, dat, dat is, is de eigenlijk... relatieverslaving. Nu gaat het uh, vannacht in lust over uh, afhankelijkheid en onafhankelijkheid binnen een relatie. Ja. Eigenlijk is als je verslaafd bent aan je relatie, ben je totaal afhankelijk. Nou, totaal. Je bent niet constant afhankelijk, maar je, je voelt je wel afhankelijk... omdat je op een of andere manier niet van die relatie los kunt komen. Mm -hmm. Dus um, je wilt er soms wel vanaf, want je hebt dan soms al besloten... ik stop er maar mee en ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dus uh, je wilt dan wel stoppen en probeer je dan ook... maar daarna voel je je weer zo verdrietig en zo alleen. En je denkt, ja, die persoon is toch degene die mij gelukkig maakt. En ja, je gaat maar weer verder en dat is... Uh, je gaat toch weer, weer verder in dat patroon. Ja, ja, ja. Want dat is het enige wat, je, uh, wat dat verdrietige gevoel wegmaakt, denk je. Maar ondertussen uh, ja, gebeurt het natuurlijk van, van binnen steeds meer dat je je ongelukkig gaat voelen. En dat je je gevoelens ook gaat wegcijferen. En dat is nou precies wat... Uh, uh, wat het zo moeilijk maakt ook om op een gegeven moment ook nog voor jezelf gewoon een, een volwassen beslissing te nemen. Want je bent niet meer zo goed bij dat volwassen stukje van jezelf. Wat was voor jou het keerpunt? Want jij bent nu therapeut, jij helpt ja. mensen die relatieverslaafd zijn. Ja. Jouw keerpunt? Uh, mijn keerpunt, nou op een gegeven moment dan merk je... Ik heb zeven jaar in zo'n relatie gezeten, dus echt heel erg lang. Mm -hmm. En uh, daar zaten heel veel mooie momenten in. En zolang die mooie momenten nog de boventoon voeren... Dan, uh, ja, dan hou je het wel vol, zeg maar. Maar op een gegeven moment is er dan een moment... Uh, dat je voelt van, ja, ik heb toch te vaak dat ik me verdrietig voel. Ik heb vaak dat ik nu ook ruzie wil maken omdat ik het toch anders wil. Uh, het is niet meer zo leuk als je in eerste instantie dacht. Dus die, die illusie, die, die klopt eigenlijk niet meer. Mm -hmm. En uh, ja, dat is niet echt een moment, maar dat, dat is gewoon op een gegeven moment een soort proces in jezelf. Dat je merkt van, ja, dit is gewoon echt niet goed meer. En ik moet wel zeggen, ik heb toen het boek van Robin Norwood, als hij maar gelukkig is, gelezen... En dat boek was voor mij wel misschien een keerpunt in de zin dat ik begreep wat ik aan het doen was. En wat maar wat vandaag? Hoe, hoe, dan, dan, dan lees je zo'n boek en wat sprong er dan zodanig uit dat je dacht: wacht even, nu ja. moeten dingen anders. Ja, nou, in dat boek wordt heel erg beschreven dat er heel veel vrouwen zijn die te veel investeren in hun relatie. Dat, dat alles om die relatie draait en daar herkende ik mezelf wel in. Mm -hmm. En in dat boek werd ook beschreven waar dat dan door kwam en dat het vaak uh, ook met je jeugd te maken kan hebben. Dat je eigenwaarde heel erg laag is en uh, dat je eigenlijk daaraan zou moeten werken. Je stelt steeds de relatie voorop in plaats van jezelf en dat herkende ik bij mezelf en... Dat was eigenlijk ook meteen het handvat waar ik mee aan de slag kon. Want ja, als ik nu had besloten om voortaan mezelf voorop te stellen in plaats van mijn relatie, ja, dan kon ik iets veranderen. Dus ik hoefde niet meteen de relatie te verbreken, want dat, dat kon ik namelijk niet. Maar ik kon wel anders mee omgaan, namelijk... Je ging aan jezelf uh, werken? Ja, ik kon dus gewoon mezelf afvragen, doe ik dit nu voor de relatie of doe ik dit nu voor mezelf? Mm -hmm. En uh, nou ja... Als ik het niet voor mezelf deed, dan dacht ik, ja, dan moet ik het misschien toch maar niet doen. Want dat uh, is misschien niet de beste uh, manier meer. Maar dan moet je al wat verderop in je proces zijn, hoor. Want dat besef je vaak nog niet uh, als je het voor jezelf nog ontkent. Hè? Want dat kan ook heel lang uh, natuurlijk al spelen. Net zoals met andere verslavingen ontken je vaak dat je verslaafd bent. Ja, nu komen er mensen bij jou uh, en die worden gecoacht door jou. Jij ja. hebt het zelf meegemaakt. Leg me eens wat meer uit over die rode draad die dan onder deze verslaving zit. Je noemde al iets met de jeugd en zelf, ja. uh, zelf, uh, je zelfbeeld. Ja. Wat zit eronder? Nou, de eigenwaarde is eigenlijk vooral heel erg laag. En dat kan door verschillende dingen komen. Heel veel mensen zijn in hun jeugd door hun ouders gewoon niet op de juiste manier hebben ze gekregen wat ze nodig hebben. Dus bijvoorbeeld, ja, in het extreme geval gewoon liefdeloos behandeld. Maar dat hoeft helemaal niet per se. Soms kan je een goede opvoeding hebben gehad. Dan mm -hmm. kan je bijvoorbeeld gepest zijn op school, uh, waardoor je eigenwaarde geschaad is. Of je kan, uh, uh, dat het bijvoorbeeld uh, in, in je gezin op zich allemaal dan goed ging, maar dat je vader bijvoorbeeld zei... Uh, dat je niet mocht huilen als je bepaalde gevoelens had... of dat, dat, dat er sowieso niet zo over emoties gesproken werd. Dus jij hebt geleerd om je emoties weg te cijferen. Nou, dat, is natuurlijk, dat herhaal je dan in die relatie... want dat is precies hetzelfde wat je daarin ook gaat doen. Dus je herkent dat... Het is een oud elke, patroon uit je jeugd. Ja, ja, die ga je herhalen in je relaties. Wat leer jij dan als kind dat je dan, uh, wat je dan vervolgens meeneemt... In, in al die relaties die niet voor je werken? Nou, jezelf sowieso al aanpassen, dus je gevoelens aan de kant zetten. Dus je kan maar beter zorgen dat je leuk bent, dat je slim bent, dat je presteert, dat je perfect bent. He, dus perfectionisme is ook iets wat heel veel voorkomt bij relatieverslaving. Mm -hmm. um, dus ja, je gaat zeg maar gedrag creëren wat een soort overlevingsstrategie al in je jeugd was. En dat, dat is precies herkenbaar in die relatie weer. Dus je gaat datzelfde gedrag voortzetten. Nu zijn er heel veel mensen die luisteren en zeggen... nou ja, ik, ik zit ook niet helemaal lekker in mijn vel in de relatie. Ik werk er veel te hard aan. Het gaat niet ja. vanzelf. Het gaat niet zo makkelijk. Maar ik weet nou niet of ik relatieverslaafd ben. Nee. Waar kunnen ze naartoe om bijvoorbeeld iets meer over jouw therapie te lezen? Of ja. uh, over het onderwerp aan zich? Ja, nou ik heb sowieso een website uh, over dit onderwerp. Dat is uh, relatieverslaving.com. Uh, daar staat ook een test op... Uh, uh, van, of, om te kijken of je sowieso relatieverslaafd bent... of dat je trekjes hebt die in die richting gaan. Oké, okay, je kan een test doen, heel goed. Ja, en uh, nou ja, aan de hand van die test kun je dan merken... als je heel veel vragen ja beantwoordt... Uh, nou, ik zit wel redelijk in de gevarenzone, zeg maar... dan zou je daarvoor uh, uh, hulp kunnen zoeken. Maar je kan, het hoeft niet per se, hoor. Je kan ook wat boeken te lezen... en met jezelf gewoon een beslissing te maken. Ik ga dit veranderen. Soms kunnen mensen dat ook gewoon zelf oplossen. Maar als dat moeilijk gaat en ja vaak... Kan dat ook heel moeilijk zijn als je daar uh, al heel lang in zit. Mm -hmm. Ja, Dan is het wel raadzaam om gewoon hulp te zoeken. Oké, okay. Maak ik even van het moment gebruik om te zeggen dat... mocht je nou vragen hebben aan Sarah Hofman of aan onze eigen, uh, of aan onze eigen redactie... dan kan je natuurlijk altijd even mee naar lust.bnnl. Ook als je in contact met haar wil komen. Uh, je kan natuurlijk naar haar website. Maar ik vind ook een interessante vraag om met jou te bespreken. Relatieverslaving, is dat herkenbaar... Ben je wel eens in een geest waarvan je dacht... ja, ik geef eigenlijk te veel en eigenlijk is het niet goed voor me... maar ik kan er niet uit, ik wil er niet uit, ik wil ervoor vechten. Ik moet door, ik moet door met deze relatie. Hoor ik heel graag van je, 0800-1121. Of misschien ben je wel van uh, de categorie die zegt... ja, nou, ik weet niet of ik erin geloof, dat hele relatieverslavingsgebeuren... Ik bedoel, je hebt altijd je onafhankelijkheid. Je kan altijd weg. wil ik ook graag van je horen. 0800 1121 SMS'en doe je naar 9090. Lust is het woord wat je intikt. Dan laat je een spatie vrij. En dan je respons. Ik probeer zoveel mogelijk SMS'jes en mailtjes en belletjes mee te nemen. Dus doe het. Bel me, vind ik gezellig. Hebben we hebben waarschijnlijk, bij je ermee doodgegooid. Maar het blijft een mooie plaats. Gotje met somebody that I used to know. Gees, jij bent over je oren verliefd op Willem. Wil zelfs met hem trouwen, maar hij ziet het toch allemaal even anders. Gees, ja. goeienacht. Goeiedag. Jij wil trouwen, hij niet? Nog niet. Nog niet, zeg je? Nee. Gaat het er nog van komen? Ik weet het zeker. Jij weet het zeker. Vertel eens even, je bent ontzettend verliefd op Willem. Ja, die woont hier uh, nou. Ja, die afstand heb ik gisteren al zes keer afgelegd. Je hebt gisteren zes keer de, af de afstand afgelegd tussen jouw voordeur en de zijne? Ja. Oh, waarom eigenlijk? En hij zei, ben je er nou alweer? Oh, ik, dat is heerlijk zei, als een ja. man je zo ontvangt. Ben je er nou alweer? Wat zei ik, je daarop? Ik, ik, zei, uh, ik zei, ik kom toch bij je eten? Ja. Wat heb je nou weer gedaan? Ik zei nou, um, uh, je wou wijn hebben, alsjeblieft. Uh, je wou dit hebben, dat hebben, alsjeblieft. Je wou ribeye hebben, heb ik voor je gekocht. Je bent ziek, dan ga je toch niet ribeye kopen? Hij zei gisteravond tegen mij, hé hey, liefje, kom eens even kijken. Ik zei, wat ben je aan het doen? Hij zei, kijk, nou doe ik ze in de pan. Ik zei, oh, ik zei, daar kan ik allemaal niet op joh. En toen zei ik aan tafel, het is allemaal keurig gedekt. Nou, mijn ontbijt is nu ook keurig gedekt, want hij komt om negen uur ontbijten. Maar wacht even, jullie wonen niet samen. Jullie maken wel een nee, paar voor elkaar. was maar, waar, maar... maar hebben jullie wel verkeering? Ja, nou... Of... Jullie hebben wel verkeering, wel een relatie. Jazeker. Jullie hebben het hartstikke leuk samen. Je gaat zes keer bij, gisteren bij hem langs geweest. Ja. O, onder andere met een rip Maar hij wil niet met je trouwen. Nee, hij zei... Um... Ik heb een ringetje van hem gekregen en dat laat ik aan iedereen zien. En dan zeg ik, um, kijk dat heb ik van Willem gekregen. Oh, en gisteren zei hij, jeetje wat zie je er nou weer leuk uit. Ik zeg ja dat heb ik gisteren gekocht, vind je het leuk? Ja, maar je, maar je hebt blote voeten in je schoenen. Ik zeg ja dan kan ik beter auto rijden. Ah. Maar die auto staat nou weer in de garage. Oké, okay, maar even niet over die auto, even over die man. Ja. Je hebt een ringetje van hem gekregen. Ja. Um, maar dat huwelijk waar jij zo voor gaat... dat moment in de kerk... of misschien wel niet in de kerk... Nee, maar Oké, okay, hey. niet in de kerk. Dat hey. moment dat je elkaar die eeuwige liefde... en die eeuwige trouw belooft... Ja? daar verschillen jullie over van mening. Ja. Ik Want, heb, wat heb, wil ik, hij dan? Ik denk dat hij in zijn hart het wel wil. En het bizarre is... dat ik ben namelijk bijzonder ambtenaar... van de burgerlijke stand in Haren. En ik zei tegen hem: ik heb het scenario al voor me liggen. Toen zei hij: nou ja, ik zei: ja, zeker. Ik zei: want dat sprookje zal ik namelijk zelf voltrekken. Toen zei hij: je bent je, je ben gek. Ik zei helemaal niet. Dan ga ik in dat nieuwe mooie gemeentehuis. Heb ik ook mee uitgekozen. Maar gemeentehalen zit dik in de tekorten. Maar allah, ik zei: dat gemeentehuis daar gaat het gebeuren. Ik zei, dan gaan we mijn deur uit, samen, lopen we naar het gemeentehuis, heel rustig, jas. Yes. Ik, ik heb het net mantelpakje aan. Ik zei, dan kom ik daar aan en dan doe ik mijn toga aan. Gees, ik... ik onderbreek je heel even, want ik vind het een fantastisch verhaal en ik zie het voor me, maar het lijkt wel alsof jij vooral de relatie hebt en Willem er oh. maar een beetje achteraan drentelt. Ja, maar dat kan toch, uh, geest, dat kan toch niet? Een relatie, daar hebben we natuurlijk vannacht over. We hebben het over afhankelijkheid, onafhankelijkheid binnen een relatie. Maar oh, idealiter de... moet het toch een soort in evenwicht zijn. Zo van, jij doet eens wat, jij haalt eens de ja, paar nu maar haalt maar Willem ik ze weer. Maar is veel impulsiever. Ja, ja. Zijn vrouw is overleden, die kende ik heel goed. Aan een aneurysma in haar buik. Een ge gebroken slagader. We zijn zaterdag bij dat graf geweest. Ik heb zo zitten huilen, toen zei hij huilt niet zo. Je houdt altijd. Ik zeg ja, ik hou om films. Ik ben een jankenpot. Daar zul je moeten wennen. Toen zei hij verdomme, je houdt alweer. Ik, zei, ja, ik, ik vind hem niet heel tegen. sympathiek hoor, als je hier zit af te beulen omdat je zit te janken, terwijl jullie op een begrafenis uh, <lacht> ja, op de begraafplaats ja, zijn. Toen zei hij liefje, liefje, liefje, liefje. Ja, ja. Nou, ja. Hey, uh, gees de grote hamvraag natuurlijk. Als je dan een relatie hebt, moet je samen smelten? Moet je proberen, jullie klinken heel verschillend. Moeten jullie uiteindelijk proberen samen te smelten? Of is het heel goed dat het een beetje zo doorgaat? Dus nu hij heeft een beetje zijn eigen leven, jij ook een beetje je eigen leven. En af en toe kom je samen en dan is het leuk. Ja, nou ja, hij zei gisteren tegen mij... Uh, uh, ik zei denk erom hè, denk erom hè. Woensdag gaan wij naar Lies met Lies. Zingt Jacques Brel in de stad Schouwburg in Groningen. Nee. Toen zei hij, uh, god ja, dat is ook zo. Ik zei, ja, denk erom. Ik zei, dan kom je eerst bij mij ontbijten. Zondag ontbijt bij mij. Ja, oké. Okay. Dus je, ik, heb, ik voel het hoor. Ik begrijp wat er daar gebeurt. <lacht> jij, jij plant het gewoon allemaal en jij regelt het en je doet ik het allemaal. Ja, ik regel alles. Ik regel werkelijk alles. Ja, ja, maar dan ga ik toch nog even aan je vragen. Is het niet zo dat een, een goede relatie of een fijne relatie... moet die meer in balans zijn? Of is het oké okay dat de ene de ander op sleeptouw neemt? Want jij klinkt als de grote regelaar... en hij, ja. en hij komt er maar een beetje achteraan. Nou... En jij klinkt ook, het klinkt alsof jij afhankelijker bent van hem dan hij van jou. Nee. Je zegt nee? Nee, dat is niet waar. Hmm. Nee, we Hoe zijn steekt het wel in elkaar? We zijn heel erg afhankelijk van elkaar. We vrijen ons uh, te barsten, mag ik wel zeggen. Heel goed, goede dingen. En dan, ja, ja, ja. en dan zit ik gisteravond bij hem op de bank. Lekker kaas te eten, lekker een bordeltje drinken. Ik zei, waarom wil je geen drank? Nee, nee, oh, ik heb alles zo goed mogelijk opgeruimd. Ik zei, nou, uh, ja, en nee, ik zet alles in wel in de was wasmachine. Houd toch eens op. Zal ik je jas even aangeven? Ik zei, nee, ik spring zo bij je in de auto. Hebben we eerst zijn dochter weggebracht naar nou, Bijum of all places. Gees, wacht, ik onderbreek je eentel. Ik krijg een sms binnen voor jou. En dat is een sms van uh, Sarah. En oh. Sarah sms't Gees, als een man niet wil trouwen, moet je dit idee loslaten. Je kan een man niet dwingen. Dat is een sms die net binnenkomt. Ik, ik zal hem hebben. Je zal hem hebben? Ja. Maar hoe dan? Hoe ga je dat dan aanpakken? Het, als hij zegt, maar nou, trouwen niet belangrijk voor mij, dan kan dat toch niet? Je kan iemand toch niet dwingen, of wel? En dan zegt hij ook, je bemoeit je altijd met alles. Ik zei, ja, ik bemoei me met alles. En dat vind je niet leuk. Ben je aan het huilen, Gees? Ik huil altijd. Waarom, maar waarom ben je nu aan het huilen? Gees? Nou, ik ben verdrietig. Waarom ben je verdrietig? Omdat het gaat dooien en ik ben gek op schaatsen enzovoort zo. Oh, ik denk je bent verdrietig omdat je die Willem over de streep moet trekken voor het huwelijk, maar dat is het ook niet. Nou, maar wat gebeurt er? Het gebeurt wel. Het gebeurt. En ik zei: uh, Wil je het even plannen in je agenda? Ja, verdomme, ik plan alles voor jou. Ik zei: Ja, ja. Ik zei: Zet het in je agenda. Wauw. Gees, ik ben echt benieuwd. Gees, wil je een afspraak met me maken? Mail me op lust.bnm.nl, wanneer dat huwelijk ook echt staat te gebeuren. Dan komen wij een reportage maken. wacht <laughs> even, even opschrijven. Oké, okay. Gees, ja? dankjewel. je wel. Relaties en seks. En Radio 1, Lust. Kijkt je vriendje te veel naar andere vrouwen als jullie uitgaan? Of mag je van je vriendin niet op vakantie met je vrienden? En sms je vriend nog steeds met zijn ex? En heb je daar nu echt genoeg van? Katje en Sofie komen je helpen. Voor een nieuw BNN-programma gaan deze twee liefdesgurus met jou en je lover op pad om de ergernissen in je relatie aan te pakken. Stuur nu een mail naar lust.bnn.nl en meld je aan voor de proefuitzending. En wil je wel, maar durf je niet met je ergernissen op TV? No worries, deze proefuitzending wordt niet uitgezonden. Dus geef je snel op: mail naar lust.bnn.nl.